1 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. In Amsterdam is culinair journalist Johannes van Dam overleden. Sinds 1991 schreef hij restaurantrecensies... en onder meer Elsevier en het Parool. Die werden geroemd en gevreesd. Een slechte recensie kon het einde van een restaurant betekenen. Van Dam bracht verschillende boeken uit over koken en eten. De bekendste daarvan is waarschijnlijk De Dikke van Dam. Dat geldt als standaardwerk. Hij was specifiek kenner en liefhebber van De Kroket... Van Dam had al langere tijd hart- en nierproblemen en leed aan suikerziekte. Johannes van Dam is 66 jaar geworden. Het besluit van het kabinet om extra onderzoek te doen naar de risico's van schaligasboringen roept tevreden reacties op. De gemeente Haren, Noordoostpolder en Bokstel, die zijn aangewezen als locatie voor proefboringen, vinden nu dat het kabinet meer moet investeren in groene energie. De gemeenten herhalen dat er geen draagvlak is voor de proefboringen naar schaligas en hopen dat er nu helemaal niet meer wordt geboord. De chemicaliën die Duitsland aan Syrië heeft geleverd, zijn niet gebruikt voor de productie van het gifgas sarin, dat heeft bondskanselier Merkel gezegd in een tv-interview. Gisteren werd bekend dat Duitse bedrijven tussen 2002 en 2006 chemicaliën aan Syrië leverden, waaronder de grondstof voor sarin, waterstoffluoride. De regering zegt dat de stoffen zijn verkocht onder de voorwaarde dat ze alleen zouden worden gebruikt voor civiele doeleinden. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat de chemicaliën ergens anders voor zijn gebruikt. Onzorgvuldig medisch beleid in ziekenhuizen brengt jaarlijks wereldwijd 43 miljoen mensen gezondheidsschade toe. Een derde van de schadegevallen doet zich voor in westerse ziekenhuizen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek, uitgevoerd met steun van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hoewel de gezondheidsschade niet altijd komt door medische fouten, is de kans erop wel aanzienlijk kleiner als veiligheidsprotocollen door medisch personeel worden opgevolgd. Het weer, vannacht nog een enkele bui, maar ook opklaringen. Het komt af tot lokaal 7 graden, waarbij nevel of mist kan ontstaan. Overdag eerst zon, maar later enkele buien. Het wordt zo'n zo 15 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12, Den Haag richting Utrecht, staat tussen Woerden en de Meer... een file van 3 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie van de ANWB.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 Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent in ons huis van de maan... en als u luistert in die file, hou vol, heb geduld. In het eh, vorige uur praatte ik met documentairemaker Jos de Putter... over zijn installatie Zeeuwse klei... die vanaf zondag te zien is in het Zeeuws Museum in Middelburg. Dat museum dat vroeg twee jaar geleden, na aanleiding van het 50-jarig bestaan... zeewen om herinneringen van nu voor de toekomst vast te leggen op een filmpje. En precies diezelfde vraag stel ik nu aan u... Welke herinneringen van nu zou u graag voor de toekomst vastleggen? Die schitterende reis, het gezinsleven, misschien het landschappen... bij u in de buurt, of misschien inderdaad ook de grond bij u in de buurt. En ik hoop uiteraard niet op een filmpje over die herinneringen van nu... maar op een goed gesprek. Dus ik zou zeggen, bel ons op 0800 1121, 0800 1121, mail naar casaluna.ncrv.nl of twitter met hashtag Casaluna. Mijn herinnering gaat naar boven, de steile trap omhoog, naar de slaapkamer van toen. Er staat de tijd tot tijden droog, in jouw handen was ik als water. Het geluk duurde ons lang, tot het stroomde muur. Alsof het altijd zo geweest maar het huis is nu leeg. Het einde van het feest, de waarheid wuif waar ik weg. Zoals ik vroeger ook al deed, laat ik de deur. Dat is een nummer van de nieuwe cd van Beatrice van der Poel. Heel Huids heet hij. De Waan staat op dat nieuwe album Heel Huids. En binnenkort komt Beatrice van der Poel ook optreden... hier in NCRW's Casa Luna. En in ons Huis van de Maan praat ik graag met u... over uw herinneringen van nu... die u graag voor de toekomst zou willen vastleggen. Bel ons op 0800-1121. U kunt ook mailen naar casaluna.ncrv.nl en twitteren. Dat kan met hashtag Casaluna. Oscar, goedenacht. En goeienacht. Je spreekt met Oscar. Hoi. Hoi Oscar. Welke herinnering van nu zou jij voor de zekerheid alvast graag nu willen vastleggen voor de toekomst? Nou, voor de toekomst zou ik graag dit moment in mijn leven willen vastleggen. Ik ben op dit moment werkzaam in een, uh, in een, in een bedrijf, een coffeeshop in het noorden van het land. En uh, ik heb daar een geweldig leuke baan. Uh, heel leuke collega's. En um, nou, ik... Ja goed, ik kan me uit mijn jeugd herinneren dat er momenten waren waarop ik heel gelukkig was en bij mezelf dacht, dit moet je jezelf blijven herinneren. En mm. als ik goed nadenk, dan is er nu ook zo'n moment dat ik denk, dit is eigenlijk, ja, gaat het goed en ben ik blij. Dit gaat goed, je bent ja. blij, je bent gelukkig. mede dankzij dat werk in die koffieshop en de collega's die daar ook werken. Wat maakt dat werk zo leuk in die koffieshop? Uh, ik weet niet of het per se de coffeeshop is. Het had misschien ook gewoon een bar of een restaurant kunnen zijn. Maar uh, het dagelijks contact met mensen. Het feit dat ik op een plek sta waar. Uh, ja, misschien te beschrijven is als een sociale huiskamer voor heel veel mensen. Mm -hmm. uh, uh, ja, dat maakt het voor mij wel bijzonder. Uh, de mensen die er komen, die ken ik bijna allemaal persoonlijk. Uh, natuurlijk veel mensen ook niet, maar heel uh, veel wel. En ja, uh, dat geeft gewoon een gevoel van vastigheid. Ja. En, uh, en, uh, ik voel me thuis. Ja, een gevoel van vastigheid, zeg je. Ben je ernaar op zoek in je bestaan? Mm, misschien wel. Ik, uh, ik, ben, ik hou ook wel van avonturen maar ik moet eerlijk zeggen dat uh, ook uh, in deze tijden... Van, uh, uh, ik heb natuurlijk ook genoeg mensen, ook zeker hier in het noorden van het land, die, uh, die geen werk hebben. Dan ben ik heel blij met een uh, vaste baan... En, uh, dat zal ik niet heel snel opzeggen, daar moet je nee. goed voor in de plaats komen. Ja, zeker als het zo'n leuke baan is. Nou, zei je, er waren ook uh, momenten in, in, in uh, je leven. Uh, voordat je nu uh, uh, dat, dit leuke werk hebt gevonden daar in die, in die coffeeshop. Er waren momenten in je leven waarop je je ook ineens realiseerde: ja, ik ben gelukkig. Had dat dan ook te maken met het, het voelen van die vastigheid, van dat uh, vertrouwen, van, van ik, ik kan op dingen rekenen, ik kan op mensen rekenen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, dat is, uh, dat je dat je weet van nou, wat ik nu heb, dat is een, uh, een, een, een basis waarvan ik uh, ja, ook verder uit stappen durf te ondernemen. Of misschien uh, dan heb ik het over het verleden natuurlijk als kind, dat je dat je weet van dit heb ik, dit is een, kun je, een basis. Kun je, waar... kun je daar een voorbeeld van noemen, Oscar? Nou, dat vind ik moeilijk. Dat dan heb ik het over heel kleine dingen. Noem maar zo'n heel klein ding, want dat, daar gaat het ook om hè? als het over die herinneringen gaat. Ik heb die filmpjes gezien die gemaakt zijn in Zeeland met die herinneringen ja. en dat is soms uh, de poes die, die op schoot kruipt of dat is uh, een lief briefje op tafel uh, pas je wel op als je weggaat dat soort dingen. Het gaat niet om grote dingen vaak, maar het gaat juist om die kleine dingen ook. Ja, nee, dat snap ik nou. Dat, uh, ik kan me herinneren bijvoorbeeld dat ik, uh, een jaar of tien zal ik zijn geweest, dat ik de hond voor het eerst, dat ik naar de hond zat te kijken terwijl die zijn, uh, zijn tweedagelijkse maaltijd had. En hoe, hoe die hond dat naar binnen zat te schokken en hoe die verder, verder, wereld, helemaal, hè, verder met de hele wereld niets te maken had. Uh, maar... Voor die hond was dat op dat moment alles. En hmm. uh, ik, ik kon er op dat moment zo in, in duiken dat ik dacht van ah, dat is ook geweldig. En dit is, dit, is, dit moet ik nooit vergeten. En nee. dat hebben we dus ook nooit gedaan. Nee, dat beeld staat nog op je netvlies. Ik stel voor, uh, Oscar, dat we een foto maken van, van jou in die coffeeshop in uh, Noord-Nederland. <laughs> tussen al je collega's. En dat het een herinnering is om inderdaad nooit te vergeten. Dankjewel, ik wens je heel veel plezier met het programma voor zolang het nog duurt. Bedankt voor de mooie uitzendingen en heel veel succes vanavond. Nog. We maken ze heel graag en dat blijven we met alle plezier doen tot het eind van dit jaar. Oscar, dankjewel voor het bellen. Oké. Okay. Dag. Goedenacht. Hoi. Phil, Goedendag. Goedenacht Helco. Phil, wat is ja, en, voor jou een uh, herinnering en van en nu Jos, die... Ja, ja jo sorry. Jos, ook Ja, uh, Jos is alweer uh, naar huis, Jos de Putter. Oké. Okay. Uh, die moet natuurlijk uh, naar Middelburg deze dagen... om die installatie nog eens even uh, goed te testen... voordat die uh, van start gaat. Maar wat is voor jou, uh, Phil, een herinnering... die uh, nu vastgelegd moet worden voor de toekomst? Nou, voor de toekomst, dan, uh, dan ben ik te verbaasd. Maar uh, ik kan wel iets vertellen over het verleden. Voor de toekomst weet ik het niet. Nou, wat heb je uit het verleden meegenomen? Wat ik heb meegenomen is... ik ben geboren in Vreeland aan de vecht. En uh, omdat we het over klei hadden... Ja. Ja, en wat ik uh, wel heel apart vond, kijk eens, de vechten, die kon wel eens, uh, buiten de oevers streden. Mm -hmm. En uh, daarvoor, we hadden een grote tuin, en uh, daarvoor gingen er heel, heel veel bomen, gingen gewoon naar de knoppen. Maar goed, toen werd het grond blootgelegd, maar toen hadden we klei, toen ja. dus gingen we kleien, ineens, met de hele familie. Kleien we met de klei achter. die de vecht had achtergelaten. Ja, precies. En, uh, maar we hadden ook in de buurt een pottenbakkencentrum, dus die uh, konden er ook natuurlijk wel uh, een raantje voor meepikken. Maar ik vond het wel heel apart, want ja, de, aan de ene kant heel zonde van de bomen. Mm -hmm. Ja, want, uh, heel zo'n grote eikenboom midden in het tuin. Ja, die moest ik ook even uh, ja, af laten weten. Mijn vader heeft nog weten te onderstutten, ja. een soort van... Uh, ja, uh, ja, een soort van installatie. Maar hij ja, wilde die bomen redden. Maar het grappige was... Ik vond het, ja, ik het wel apart, want we begonnen te kleien met elkaar. Ja, ja. En weet, weet jij nog hoe... Ik had het daar ook over met uh, Jos de Putten natuurlijk. Hoe, hoe klei voelt. Want jij hebt dat, die klei ja, in je handen ja, gehad. Je hebt ja, er dingen mee ja. gemaakt, letterlijk. Ja, ja, dat is een hele moeilijke vraag. Die is niet te beantwoorden. Nou, je, uh, je doe eens je best op. als je wil. Ik zou denken, kneep maar. Maar mm -hmm. ja, hoe voelt het? En hoe ruikt het, hè? Want het, ja. Vet ook? Uh, vet. Nee, vet denk ik niet. Nee, zo voelt het en, niet? En, maar hoe het ruikt, dat is, dat is de grootste moeilijkheid, hè? Mm -hmm. Hoe het ruikt naar grond Ja, naar herfst, zei ons de putterend vorige uur. Ja. ja, hoe het ruikt. Ja. Ja. Zo toch, inderdaad. Ja, ja. Het is een mooi verhaal, inderdaad. De vecht trad buiten de oevers... liet klei achter bij jullie in de tuin. Er moesten bomen aan geloven... maar de kinderen vonden het eigenlijk ook wel leuk... want die konden gaan kleien ja. met diverse klei. Ja, we gingen inderdaad allemaal om de tafel zitten... en we gingen even heftig aan te kleien. Maar we hadden dus ook buren... en dat is de familie van... Uh, Wijlen-Wik-Jongsmaat. Wie is dat? Uh, Wik-Jongsmaat, die speelde in goede tijden toch. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. En uh, nou, dan hadden we hadden goede buren aan... En... En dan jullie jongst, lief. En die deden allemaal actief mee. Maar ja, die hadden het boven hun huis, weer, een pottenbakcentrum. En dat was, ja, dat was hele, heel erg leuk. Ja. Jeugd. Mooi, ja, mooie jeugdherinneringen die vastgelegd zijn. En je ziet wat je daar nu dus in de toekomst van toen aan, uh, aan kunt hebben. Phil, ik bedank je voor het bellen en ik wens je nog een goede nacht. Ik dank je dan ook al. Dag. Dag. Mevrouw Perk, ook u een goede nacht. Ja, goede nacht. Mevrouw Perk, welke herinnering die uh, nu bovenkomt... wilt u voor de toekomst bewaren? Nou, vooral van mijn kleinkinderen. Van hoe ze zich ontwikkelen qua uitspraken die ze doen... wat ze leuk vinden, welke programma's ze bekijken. Mm -hmm. Gewoon voor hun verdere ontwikkeling. Ja, hoeveel kleinkinderen heeft u, mevrouw Perk? Ja, ik heb er drie. Drie. En hoe <laughs> oud zijn ze? Acht. 7 en 5. Meisjes of jongens? Meisjes, allemaal meisjes. Ja, drie, drie kleindochters. En u zegt, ik, ik wil onthouden wat ze zeggen, wat ze uh, doen, wat, wat ze bekijken op televisie. Op welke manier houdt u dat bij dan? Nou, ik, ik schrijf, tenminste, de ene kleindochter, die, die hoor ik drie, vier keer per dag. Als ze thuiskomt, belt ze meteen oma op hoe de dag was geweest. Mm -hmm wat ze gedaan heeft, waar ze gespeeld heeft, de, de sport... en dan schrijf ik meteen wat dingetjes op. Maar dat is een heel werk, hoor. Maar dan voer ik ze in in de computer gewoon. Hè. Oh, u maakt echt een bestandje, de... zal ik maar zeggen. Ja, nou ja, heb ik een bestandje voor haar, hoor. Mm -hmm. En dan heb ik soms voor de... als ze alle drie bij me logeren... of dat ik met alle drie uh, iets onderneem, of zo. En, ja. en wat onderneemt u dan met uw kleindochters bijvoorbeeld? Uh, ...naar de Nemo... ...of als ze komen logeren met z'n drieën hier... ...nou, oma is zeventig... ...dus... Mm -hmm. <laughs> Het is prettig, maar heel intensief. Ja, ja, en zeker als je dan, als ze eindelijk op bed liggen, ook nog uh, wil gaan opschrijven. wat ze gezegd hebben, wat ze gedaan <laughs> hebben. en uh, welke indruk ze op u uh, maken. Ja, en u houdt ja. dat echt bij voor de toekomst. om later nog eens uh, terug ja. te kunnen kijken wat voor kinderen het geweest zijn. Of is het eigenlijk ook de bedoeling dat zij al die notities uiteindelijk van u krijgen, ja, het mevrouw Perk? meer voor hun. He, want tegen die tijd uh, weet ik niet als ik er nog ben. Nou, mevrouw Perko, ik ben nog maar 70. Maar ik ook. Ja. Ik ben 70. Ja, en tegenwoordig kun je toch al een hele tijd mee, toch? Ja, dat weet je niet. Nee, dat is waar, dat weet je niet. Maar, dat, nee, dat dat waar, ik je niet, maar het zou ik kunnen. Heb ook, ja, maar ik ben ook altijd zo geweest ik heel veel opschrijf, ook van mezelf. Dus dat, dat krijgen ze ook al mee. Ja, dus u, u heeft ook dingen over uw eigen leven ja. opgeschreven ja, en genoteerd? Ja. Kunt, ja, u, kunt u een voorbeeld daarvan geven, mevrouw Perk? Van hoe het uh, bij ons thuis in het gezin was, heb ik voor ze opgeschreven. Ik kom uit Suriname, dus dat is voor hun ook uh, heel nieuw, natuurlijk. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat vertel ik en dat heb ik opgeschreven. Ik heb foto's. Ik heb mijn 70ste verjaardag gevierd met foto's vanaf ik een baby ben en uh, dat laten projecteren, dus dat dat krijgen ze dan ook. Van, zo zag oma er toen uit ja. en zo waar ik op school ben geweest, al uh, mijn werksituaties, ja, ja, ja. Wat een mooi cadeau ligt erop uh, zitten wachten. Ja, dat, dat, uh, dat vind ik zelf leuk. Dat soms denk ik van oh, ik wilde toch nog veel meer van vroeger van mijn ouders weten. Heeft u te weinig He? bewaard, vindt u achteraf? Uh, ja, want je hebt bijvoorbeeld... Uh, qua, qua ouders hoor... qua ouders heb je niet... Uh, denk je van, goh, ik heb bepaalde dingen nooit gevraagd. Mm -hmm. wat, <laughs> wat had u bijvoorbeeld heel graag willen weten... wat u van, nu niet meer te zijn, weten kunt komen? Van hoe zijn jullie aan mijn naam gekomen? Want hoe heet u als ik vragen mag? Marion. Marion, en u wil graag weten waarom u Marion van, genoemd bent. Bijvoorbeeld, hoe komen ze aan Marion Eline... En dat heb ik nooit gevraagd. Nee, nee, nee. Nee, nee, Terwijl ik van mijn broertje wel weet... want dan hebben ze Humphrey Oscar... Hè? dan was het Humphrey Bogart en dat soort dingen. Maar voor, voor mezelf heb ik nooit gevraagd. Nee, zonde is dat eigenlijk, hè? Ja, dat is, uh, dat is wel ja, zonde, maar ja, het is niet aan. Nee, nee, nee. En u, u laat nu um, eigenlijk uh, de kans niet na om... Ook het leven van uw kleindochters vast te leggen, zodat zij ja. uh, dat soort vragen later niet hebben. En ze krijgen er ook nog als cadeautje: uw levensverhaal, als het ware. Zodat ze zoveel ja. mogelijk over hun grootmoeder erbij ja. kunnen komen. Ja. Ja. Mooi initiatief, mevrouw Perk. Dank u wel voor het vertellen daarover. Jouw graag gedaan, alstublieft. En tot een andere keer. Verder. Dag, mevrouw Perk. Ja. Dag. Dag. Bart, goedenacht. Goedenacht, hallo. Bart, het gaat over herinneringen van nu die je zou willen vastleggen voor de toekomst. Um, ja. Wat zijn dingen die je nu wil vastleggen opdat ze niet vergeten zullen worden? Nou, ik, ik hoorde net de, de vorige spreekster. Ik zou bijna willen zeggen, ik, ik zou willen dat mijn moeder zo gedacht had. Ik ben mijn ouders uh, in, uh, al lang geleden verloren. Ik ben nu 46. Ja. En ik ben mijn moeder op uh, 19 jaar, 20 jaar leeftijd verloren. En mijn vader op 22 jaar leeftijd. En ik merk dat langzaamaan uh, mijn herinneringen aan hun... met name hoe ze spraken, uh, hoe ze zaten, hoe ze eruit zagen... Uh, dat die beginnen te vervagen. Ja, ja. En Ik zou heel graag nu die herinnering die ik nog heb willen vastleggen... Om, om dat later nog eens terug te kunnen kijken. En ook met mijn kinderen. Ik heb twee schatten van kinderen... die steeds nieuwsgieriger beginnen te worden naar uh, hoe waren opa en oma dan... Ja. Uh, om dat in, in, ja, in alle tijden van dagen die nog gaat komen... nog te kunnen vertellen en zelf te kunnen beleven. Ja, want wat voor soort tastbare herinneringen heb je aan je ouders? Uh, nou, als, als je het echt over het tastbare hebt... Dan, dan heb ik het over uh, een zegelring van mijn moeder... Die, uh, uh, die zij van haar familie had, een wapenring. Uh -huh. Die heb ik uh, gekozen bij het verdelen van alle spullen die er nog waren. Uh, en van mijn vader heb ik het meest tastbare... Uh, mijn linkerduim, Die nagel die heeft een scheur. Yeah. En uh, mijn vader had dat vroeger ook. En uh, toen ik nog duimde... Uh, toen wreef ik altijd met de nagel van mijn vader... Uh, zeg maar op het stukje huid tussen mijn, uh, mijn neus en mijn bovenlip. Mm -hmm. uh, en dat was altijd zo'n herkenbaar dingetje. Yeah. Uh, mijn dochter heeft dat later eigenlijk als vanzelf overgenomen... zonder dat ik het daar ooit over had. En dat scheurtje in die nagel heb ik ook. Yeah. Ik weet niet waar het ooit vandaan komt. Uh, ik heb dat in ieder geval ergens opgelopen toen mijn ouders nog leefden. Dus in die zin is dat ook wel uh, een ding die ik graag nog zou willen delen met mijn ouders. Van, uh, hoe kom ik daar aan? Ja, ja kan uh, ik me voorstellen. Dus ik snap wel de, de vorige spreker dat zij dat nu doet voor haar kleinkinderen. Uh, Want dat is heel bijzonder. Ja. En ik doe dat nu voor mijn kinderen om de vooral het allemaal niet te verliezen. Nee, nee, maar het is wel moeilijk lijkt me om een beeld te schetsen... Aan, aan jouw kinderen, van jouw ouders, die al zo lang geleden zijn overleden... waarvan je zelf zegt, ja, het beeld vervaagt een beetje. Um, ja. dat, dat lijkt me wel een spagaat waarin je zit, als het ware. Ja, dat is het ook. En, en uh, nou, in, in onze situatie is het dan nog wel wat... Uh, nou, ik, ik weet niet hoe ik dat moet noemen, uh, hoe dat dan precies is. Mijn ouders zijn allebei aan, uh, aan hartfalen overleden... Mm -hmm. Ik en al mijn broers hebben dat meegekregen. Wij hebben een soort familiaire belasting... waardoor wij ook allemaal hartpatiënt zijn. Uh, gelukkig staat de wetenschap niet veel... dus is dat in ons geval... allemaal prima te behandelen. Uh, uh, en zijn we goed onder controle. En zullen we allemaal relatief nog best wel oud worden. Maar dat zijn wel dingen... die ook bij mijn kinderen nu gaan spelen. Want zij moeten zich nu ook onder behandeling gaan stellen. Ja. Om, om erger te voorkomen. Dus ja, zij gaan steeds meer vragen... hoe was dat toen? En hoe was dat opa dan? En... en hoe kon je dan zien dat opa van dat soort dingen last had... en hoe was dat dan voor oma om... Yeah. nou ja, al dat soort dingen... Ja, yeah, ja. Yeah. Dus, uh, is, is het, feit... het is heel raar. Yeah. Het is heel raar om... in één keer te beseffen van... God, hoe klonk de stem ook alweer van mama... Uh, uh, uh, uh, en hoe reageerde papa eigenlijk... op de meeste uh, ja, dagelijkse dingen... en in hoeverre... Uh, ben ik daar een kopie van... in hoeverre doe ik de dingen ook zoals mijn ouders ja yeah. yeah. Dat zijn herinneringen die steeds minder worden... Want herken je, herken je in je, in je uh, dromen, of als je aan je ouders denkt, bijvoorbeeld de stemmen nog van je vader en je moeder? Ja, soms, soms heb ik echt wel uh, de heilige overtuiging dat ik nog wel de stem hoor. Uh, en dat ik ook nog precies de intonaties weet. En ook de, de, ja, de melodieuze manier waarop mijn moeder sprak zijn was Limburgse. Mm -hmm. uh, de zakelijke toon van mijn vader, die was altijd wel, uh, wel autoritair. Uh, maar... Het wordt steeds meer gissen: van, ja, was het nou echt zo of vul ik het nu in? Ja, ja. Maak ik er een romantische geheel van dan dat het was. Uh, ja, en dan, dan als je zo'n vragen gaat stellen aan jezelf... dan weet je eigenlijk al dat het waarschijnlijk niet meer zo is zoals je het nog denkt. Nee, nee, heb je niks opgenomen ja. eertijds? Heb je uh, het geluid van je ouders nooit opgenomen? Nee, ik heb, ik heb nog wel filmmateriaal van vroeger. Mm -hmm. uh, stomme film, uh, 8mm film. Mijn vader filmde alles, van de bloemen in de tuin tot, uh, tot, tot de vakanties. Dus we hebben nog uh, honderden teefs liggen... die allemaal uh, uh, ja, nu langzamerhand overgezet worden naar uh, dvd of naar uh, digitaal... om maar te bewaren. Mm -hmm. uh, maar voordat je dat allemaal eens bekeken hebt op die oude apparatuur... dan zie je nog wel eens een beeld van mijn vader die daar loopt. Maar dan is het mijn vader in mijn vroegere jeugdjaren... Uh, dat ik vijf, zes, zeven jaar was... Uh, ja, en dat is lang niet meer de vader die ik uh, had toen, toen hij stierf. Uh, dus, dus dat hele vroege beeld, dat, dat heb ik nog. Dat zie ik ook op foto's. Mm -hmm. uh, maar dat, dat compenseert niet met, met, met zijn, ja, zijn aanwezigheid, zijn, zijn uh, onvoorwaardelijke aanwezigheid. Als je zelf thuis op je slaapkamer zat, dat hij nog wist dat hij in de woonkamer zat en, en zijn doen en laten. Nee, dat is toch een ander, uh, ander gevoel natuurlijk. En die films zijn toch voor een deel vaak, hè, zeker niet die nog in scène ook gezet. En Bart, ja. wat ik me ook nog afvraag... je zegt, uh, mijn ouders waren hartpatiënt. Uh, ja. Wij zijn dat ook, hè? jij en je broers. Ja. Ja. Maakt dat ook in die zin iets uit? Omdat je, je zegt, ja, de, de wetenschap die is uh, een stuk verder dan vroeger. Maar desalniettemin weet je dat je in, in zekere zin een mal van de dag bent daardoor. Maakt dat ook uit? Ja. Wil je daarom juist ook nu juist jouw kinderen meer vertellen over uh, opa en oma? En misschien ook wel over jezelf? Ja, ja heel erg veel. Uh, zeker ook over mezelf. Uh, en mijn kinderen beginnen daar ook steeds meer naar te vragen. Omdat zij ook weten dat ik artisan ben. En dat ik. Ze hebben gezien dat ik met enige regelmaat afgevoerd werd. Met de ambulance als het weer zover was. Ja. Dus, dus dat is voor hun ook de realiteit van het leven. Uh, en zij maken ook dat ik veel meer van dag tot dag leef. Uh, en geniet van elk klein dingetje wat er in hun leven en in mijn leven gebeurt. Uh, en mijn oudste, mijn zoon, die is 12, die, uh, die filmt mij ook met grote regelmaat. Dan pakt ze mobiel. Zit ik wat te werken aan de computer en dan filmt hij mij. En als ik hem dan vraag: Wat ben je aan het doen?, dan zegt hij: Ja, ik leg je even vast. Maar als je er ooit niet meer bent, <laughs> dat ik je dan toch nog bij me heb. Ja. Dus, dus hij doet eigenlijk datgene wat ik had willen doen, of nu zou willen doen. Had ik de mogelijkheid het vastleggen wat mijn herinneringen zijn? Ja, precies. Ja, ja dat is ook wel mooi. Het kan nu ook veel makkelijker dan vroeger, natuurlijk. Hè? Dus ja, het, het joh, is ook wel heel slim dat, dat, dat joch in die kans uh, grijpt. Ik hoop ja. dat, dat hij er nog lang niet naar hoeft te kijken, dat hij het nog heel lang ja, mag dat, bewaren. Dat, dat, <laughs> daar gaan we ook wel vanuit. We ja, precies, Bart. Het gaat allemaal lekker door. En, uh, ja. ja. ja. En, en ik hoop dat je, dat je de verhalen. Uh, voor, voor je gevoel boven water zult krijgen. En dat je, dat je de, de, de bewegingen en de, de, inderdaad de stemmen van je ouders boven water zult krijgen in je uh, geheugen. Zodat je die kunt delen op de een of andere manier met je kinderen. Wees je daar alle nou, succes het bij, het voordeel, je Bart? Ja, nou, één ding dat ik een iets mag zeggen. Het ja? voordeel van jouw programma nu en de vragen die jij nu stelt, en de reden dat ik nu wel. Maakt dat ik me nu plotseling besef... ...dat ik dat heel erg graag zou willen. Mm -hmm. Waardoor ik, zeg maar, ook nu de kans heb voor mezelf... ...om nog veel bewuster bezig te zijn met die herinneringen. Yeah. Uh, door jouw programma zou je dit programma nu niet gehad hebben... ...en ik nu niet in de auto gezeten heb... Dan zou ik dat nu niet gedacht hebben. Nee. En zou dat nog veel meer vervagen dan dat ik nu... En ja, Dus dank je wel daarvoor. Nou, het is heel graag gedaan. Kom voorzichtig thuis. Begin daar maar eens mee. Ja. En uh, dan zou ik zeggen: morgenavond uh, meteen met je kinderen uh, gaan vertellen over Open Oma. Gaan we doen. Fijne uitzending. Maar dank je wel voor het bellen en tot een andere keer. Graag gedaan. Goeiedag, wel thuis. En een tik tak in mijn neusgat had toen we naar Zeeland zijn gegaan. Voor kon ik vergeet, koning in de dag en wie toen mijn vrienden zijn geweest. En niets meer weet van staten en examens en vakanties en ruzie op een feest. Ergens in de beeldstraat waar ik toch niemand kende. Dramen. Vergeet spinvis. U luistert naar Casa Luna bij de NCRV op Radio 1. En... Wat wil u nu vastleggen, voordat u het vergeet? Daarover gaat het in dit uur van uh, Casa Luna. Ik wil graag weten welke herinneringen van nu... u graag voor de toekomst zou willen vastleggen. Is het die reis? Is het inderdaad uh, dat verhaal over uw leven? Is het misschien wel het landschap bij u in de buurt? Bel ons op 0800-1121. Maar u mag ook mailen natuurlijk naar Casa Luna... of twitteren met de hashtag Casa Luna. Meneer Boegheim, goedenacht. Goeienacht, zeg maar Erik hoor. Dag Erik, goeiedag. Ik heb ontzettend goede herinneringen aan een uh, fietstocht... die mijn broer en mijn vader Nick 30 jaar geleden hebben gemaakt. Mm -hmm. um, wij fietsen vanuit onze achtertuin uh, 1016 kilometer naar Oostenrijk. Doe maar. Um, ja, dat, dat, dat lijkt uh, op zich veel, maar dat valt reuze mee. Um, zeker als je kijkt naar, naar de huidige tijd met moderne apparatuur... moderne fietsen en dergelijke, maar... Uh, 30 jaar geleden was het toch vrij uniek. Yeah. En ik heb daar ontzettend goede dierbare herinneringen aan overgehouden. Hoe kwam u um, op het idee om met, met uw broer en met uw vader naar Oostenrijk te fietsen? Uh, dat was eigenlijk een idee van mijn vader. Die uh, had op een familiefeestje een aantal biertjes op en zei met een gekke bek van volgend jaar ga ik op de fiets naar Oostenrijk. En wij zaten erbij en wij waren veertien, mijn broer en ik, en ik ben er een van een tweeling. Mm -hmm. En wij zeiden van nou oh, dat is goed, Dan hou ik ja, maar dan gaan wij mee. En uh, ja, zo is dat gegroeid. Ja. En dat, dat heeft een jaar aan voorbereidingen gekost. Um, kijk, tegenwoordig heb je een navigatiesysteem op je fiets. Dat hadden wij toen niet. Wij hadden fietskaarten. En die moesten, moesten zelf een route uit uh, stippelen. Die moesten gekopieerd worden. De route moest uh, uitgeschreven uitges uh, worden met een stift. En moesten fietsen worden gekocht. Nou, wij kregen toen wij 14 waren een fiets met vijf versnellingen. vonden wij waanzinnig veel. Ja. Tegenwo yeah. Tegenwoordig heb je de 27. Ja, maar toen en, over welk jaar hebben we het nu? 30 jaar geleden, 1983? Ja, zoiets. Ja. Mm -hmm. En uh, nou ja, dan, dan uh, ga je voorbereiden. Er moet kleding worden gekocht, fietsen worden gekocht. Er moet worden getraind. En dan krijg je voor het eerst een trainingsperiode. Uh, dat je 150 kilometer op een dag weg moet fietsen met z'n drieën. En dan uh, ja, een jaar voorbereiden. En dan komt er een, op een gegeven moment. dat je s ochtends om 6 uur opstaat. en om 7 uur stop je op de fiets vanuit de achtertuin. Yeah. niet weten dat je acht dagen later 1016 kilometer verder in Oostenrijk staat. En uh, ik kom nog jaarlijks in op het plaatsje waar we altijd naartoe zijn gefietst. Dat is een, een, een ja, fijn vakantieoord waar ik uh, nog met veel uh, plezier naar terug ga. Welk plaatsje en, is jarlijks, dat Erik? Dat is uh, in Albach in Oostenrijk, een heel klein plaatsje aan het eind van een uh, dool. Mm -hmm. En uh, ja, ieder jaar als ik daar weer met de auto kom, dan, dan uh, denk ik weer, ja hier hebben we ook gefietst 30 jaar geleden... En, het is, het is ja, een, een dierbare herinnering ja. waar mensen nu van zeggen van ach, dat valt misschien wel mee. Maar toen destijds was dat een hele onderneming. Dat was een hele onderneming, maar nog belangrijker is misschien dat je die tocht hebt gemaakt met je broer en met je vader. Ja, inderdaad. Um, mijn vader is 3,5 jaar geleden overleden. Uh, die had zijn hart in Oostenrijk. Uh -huh. um, ja goed, dat heb ik ook overgenomen. Mijn broer uh, inmiddels ook. En um, ja, uh, je krijgt daar herinneringen, uh, hou je daar een over, uh, die je dan toch graag vast wil leggen. En, uh, hebben jullie eertijds, is, als ik even mag onderbreken, Erik, hebben ja. jullie eertijds uh, foto's gemaakt, filmopnames gemaakt? Nee, dat is het, uh, dat is het uh, probleem. Je bent zo uh, ontzettend aan het fietsen, want je moet gemiddeld 125 kilometer per dag fietsen, dus dat je geen tijd hebt om onderweg foto's te maken. Nee. Tegenwoordig heb je een, een, een mobieltje en kun je al fietsend uh, filmpjes en foto's maken. We hebben één foto. Uh, mijn moeder is met familie naar Oostrijk geweest uh, gegaan met de auto destijds en we hebben één foto. Die hangt vergroot in mijn werkkamer en dat is uh, een foto die is gemaakt door onze neef die destijds met zijn uh, vader en moeder mee was. Uh, die heeft een foto gemaakt. Uh, nou, ik denk vijf op 10 meter voor de finish, waarop zowel mijn vader als mijn broer en ik staan. Een, een hele uh, rare foto, want we dreigden alle drie van de fiets af te stappen omdat we er waren, maar die foto, uh, daar kijk ik nog heel regelmatig naar... met, ja. met, met goed gevoel en met, ja. met uh, ontzettend veel weemoed aan die tocht van destijds. Ja, dat is het enige tastbare wat je hebt als het om die tocht gaat. Maar je gaat ieder ja. jaar naar dat dorpje Albach... Mm -hmm. ook om die herinnering uh, uh, opnieuw tot leven te laten komen... Nee, nee, niet om die herinnering. Nee, ik denk, uh, vaak is die herinnering mooier als je met een glas wijn op, uh, op de bank zit... en dan nog eens denkt aan, aan wat we destijds hebben beleefd. Want mm -hmm. je beleeft ook heel veel met zo'n tocht. Uh, ja. uh, je komt Duitsers tegen die, die, die uh, sowieso niet wisten wat toen een fiets was, bij wijze van spreken. Uh, fietspaden kenden ze niet in Duitsland... Um, het feit dat mijn moeder die thuis bleef, die eerste acht dagen, uh, iedere avond door buren en overburen en achterburen uh, werd opgebeld van hoe ver zijn ze nu. Ja. Zij had een kaart en ze hield bij waar we waren. Er kwamen mensen uit de straat om uh, iedere avond om te kijken hoe ver we gevorderd waren en of het allemaal nog goed ging en dergelijke. Ja. En ja, uh, dat soort herinneringen is met een met een wijntje veel prettiger dan, uh, dan de herinnering uh, daar. Want alles verandert, dat dorp verandert. Um, ik word steeds ouder, uiteraard. Uh, dus uh, daarvoor ga ik niet terug naar dat plaatsje. Nee, absoluut niet. Nee. Maar um, die, die herinnering op de foto en, en de ideeën die je er nog bij hebt, dat, dat maakt het allemaal prachtig. En dat is zo'n mooie tocht geweest, die wil je gewoon nooit meer vergeten. Erik Boegheim, dankjewel voor je herinnering aan die bijzondere tocht met je vader en je broer op de fiets naar het Oostenrijkse Alpbach. Dankjewel. Graag gedaan, fijne nog verder. Dankjewel. Flynn, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Hallo, Flynn. Ik heb een verhaal waarmee ik eigenlijk iedere oude of grootoude wil aanmoedigen om een klein kind zo snel mogelijk te leren zwemmen. Ah, vertel, dat, dat is een herinnering die je altijd is bijgebleven, neem ik aan, die ja, uh, tot ja, oh, die oh, aanmoediging dat is leidt. Ja, want uh, we leven hier met zoveel sloten en meren en dieren en, en, en weet ik veel wat allemaal. Mm -hmm. En, en uh, dicht bij de zee. Uh, als een kind hier niet kan... We horen ook altijd van ongelukken die gebeuren. Ja. Dat is, uh, dat is altijd heel bedroevend. Maar uh, ik heb dus zelf ook zo'n... Zo op vier, vier jaren geleefd, hè? en dan praten we over de jaren 67, 68 ongeveer heb ik um, dat ook meegemaakt zonder zelf bewust te zijn, uh, want uh, we waren met, uh, met mijn ouders, mijn met broer, uh, we waren op vakantie op zo'n grote camping bij Jesolo in Italië. Az. Ja, aan zee. Ja. En aan zee speel je in het zand. En, uh, en je moeder en vader die zitten een beetje te keuvelen en te praten met, uh, met, met, uh, met de buurmensen... die daar ook een, een plaatsje hebben met, met strandlakens en zo. En, en ik maakte vriendjes met zo'n meisje dat zo'n luchtbed had. Ja. En wij, wij gingen dus met ons bovenlijf op dat luchtbed liggen... En een beetje peddelen met de benen en gewoon met elkaar spelen en ja, zo. Ja. En, en we dreven steeds verder de zee uit. Oeh, zonder dat je dat in de gaten had natuurlijk. En zonder dat we konden zwemmen. Oeh, je kon ook niet zwemmen. En, en, en, en toen? Ja. En toen uh, had mijn moeder dat op een gegeven moment natuurlijk in de gaten. En, uh, en zij is een goede zwemster. En zij dacht van... Die haal ik terug. Ja. En zij krouwden als een gek naar ons toe. En haalden ons veilig aan de, aan de kant terug. En toen zeiden ze van, dat gebeurt niet meer. Er wordt hier niet meer op een luchtbed gepaddeld. Nee, dat meisje leert nu zwemmen. En dat, en dat heb dat je gedaan? Was, dat meisje was ik. Binnen ja. één dag. Kijk. Moest ik weer... zwemmen. Ja. En je zwemt nog steeds goed, Flin? En ik, en ik, ja, ik, ik zwem nog steeds heel goed. En ik was toen vier jaar oud. En dat is eigenlijk een beetje te laat. Dus eigenlijk want, zeg je... Als je moeder je niet gered had op dat moment... Dan waren wij daar weggereden. ja. Ja, en dan had je niet zwemmende kant kunnen bereiken. Dus eigenlijk zeg je... Ja. Waar je ook mee begon uh, in dit gesprek... Ouders, uh, uh, leer die kinderen zo snel mogelijk zwemmen. Want dat is heel belangrijk. Ja. Ja, want uh, mijn idee is, en, en dat is ook uh, door de wetenschap natuurlijk uh, onderlegd... Um, uh, ...baby's uh, uh, zwemmen automatisch. Mm -hmm. Want ze hebben een reflex die de ademhaling stopzet ter, terwijl ze onder water zijn. Dat hebben ze in de baarmoeder geleerd. En dat doen ze nog altijd als ze pas geboren zijn... Dat kun je meteen trainen. Zodra ze pas geboren zijn. En dat moet je dus vooral meteen doen om situaties te ja. voorkomen zoals ja. die, die dag daar in Italië. Ja. Waarbij het bijna ja, misging. Vlin, het is <laughs> mij helder. Ga zwemmen, leer kinderen zwemmen. Dat is jouw oproep, want je weet dat het ook heel erg mis kan gaan als je niet kunt zwemmen. En zeker in dit waterrijke land is dat belangrijk. Vlin, ik bedank je voor je gesprek en voor je telefoontje. Dan ga ik van Flynn naar Bob. Bob, goedenacht. Ja, goedenacht. Bob, het gaat om herinneringen van nu... die je zou willen vastleggen voor de toekomst. Ja, van zeer kort geleden zelfs. Want ik heb een uh, vrij uh, behoorlijk leven achter de rug... met een overleden dochter, een overleden echtgenote. Oh, dat is... En nu na, uh, nu na een maand of drie heb ik weer een nieuwe relatie... Ja. Yeah. En daar heb ik gewoon iets van op papier gezet, zodat ik het sowieso niet kan vergeten. En dat is een herinnering waar ik heel erg uh, blij mee ben. En, en, dat en, dat ik... en dat is een herinnering, Bob, aan jouw overleden echtgenoten in je overleden nee, doeltocht? Nou, de, het heeft er met mijn overleden echtgenoten te maken, maar eigenlijk meer met een nieuwe relatie. Oké. Okay. En dat wou ik eens even voorlezen. Nou, uh, lees voor, Bob. Het, het heet Zomaai. Uh, knoppen, bloemen is lente, horen bij elkaar. Zon, warmte is zomer, horen bij elkaar. Regen, mist is herfst, horen bij elkaar. Sneeuw en kou is winter, horen bij elkaar. Dit alles is puur natuur, echter. Die blik in je ogen, je haar wel of niet door de waar... de uitdrukking op je gezicht. Ook dat is natuurlijk, komt uit je gevoel, komt uit je hart. Ben blij met je vrolijkheid, ben blij met je lach. Hou dit zo en geniet van de mooie momenten. De respect en liefde horen ook samen, net als zee en strand. Wat ik hiermee bedoel, zou het fijn vinden dat ze na jaren kunnen zeggen... Maria en Bob, ja, ook zij horen bij elkaar. Mooie tekst, Bob. Dank je wel daarvoor. Dat was hem. Goeienacht. Dank je wel. Wat vrienden, zo weet ik dat je nog bestaat. Er zweeft een tekstballon naast de feesthoed op je hoofd er staat. Lang hello Ik dat je nog leeft. Stond al menig gerust. Ik niet, ben geraakt. Al menig gerucht En dat was Mira, de Vlaamse zangeres Mira Die trouwens binnenkort weer op gaat door Vlaanderen Dit keer samen met good old Chris de Bruyne Ik kijk even in de mailbox van Casa Luna Ook daar zijn herinneringen binnengekomen Herinneringen die nu vastgelegd moeten worden voor de toekomst uh, Mariana schrijft bijvoorbeeld herinneringen aan zoveel mooie dingen... dwalen dag en nacht voortdurend door mijn geest. Ik zie ieder plaatsje daar waar ik ooit met jou gelukkig ben geweest. Het is voorbij, het mocht niet duren... Maar in iedere droom is er geen paar dichter bij elkaar. Schrijft Mariana. Dan een mailtje van Olaf van Egerraad. Vorig jaar, op de 14e februari, had ik een idee om wat unieks te doen. voor een dame die ik al langer kende. Met kerst deed ik ouderwets een kaartje in de bus, waar ze helemaal weg van was toen. En voor Valentijn wilde ik dus iets unieks doen. En iets impulsiefs doen. En ik wilde geen cliché dingen doen. Geen bloemen, geen chocolade. Niet dat soort dingen. Nou, haar vader zat in de kunsthoek. Dus ik dacht dat die interesse er ook wel bij haar zou zijn. Ik ben zelf ook creatief aangelegd. En ik volg de kunstacademie. En ik doe er ook veel meer als bijbaan. Dus als een romanticus dacht ik, ik maak een schilderij voor haar. Ik heb het laten bezorgen door de post. En ja, ik hoorde ik maar niks, Vander. Wat bleek nou? Ze had helemaal niets met kunst, zoals haar vader. En uiteindelijk kreeg ik toch een reactie en die was echt koud. Er kon zelfs geen bedankje af voor de moeite. We kregen ruzie omdat ik het respectloos vond. Ik vond dat ze wel wat meer respect kon hebben voor deze actie. En sinds die dag heb ik ook niet meer gesproken. Ik heb sindsdien ook niet meer geschilderd. Maar aan de andere kant levert zo'n actie ook een leuke herinnering op... Want wie doet nou zoiets? En als ik andere nieuwe dames tegenkom en als ik het vertel... dan zeggen ze ja, ik zou wel gesmolten zijn bij uh, zo'n schilderij. Nou, Deze herinnering, schrijft Olaf van Egerdaad... heeft me heel veel zelfvertrouwen gegeven. En ik zorgd, uh, heeft ervoor gezorgd dat ik als een uh, waterlelie openklapte. Ja, daar schrijft dan toch weer de romanticus. Hè? Of ik uh, ooit nog zo'n impulsieve actie ga doen, ik weet het niet. Maar ik doe het alleen maar bij iemand die het echt kan gaan waarderen. Schrijft Olaf. Van Egeraad, dankjewel Olaf. Um, aan de telefoon Rob Engelsman. Rob, goedenacht. Goedenacht. Rob, uh, welke herinnering van nu moet vastgelegd worden voor de toekomst? Nou, die is al vastgelegd. Uh, ik heb een uh, website gemaakt voor uh, uh, mijn overleden beste vriend, Jos. Jos, en hoe heet website die Jos uh, met zijn achternaam? Kerkhoff. Jos Kerkhof. Ja, en de, en de website heet Jozef Paardenkracht. Ho, waarom heet hij Jozef dan... Paardenkracht? Uh, Jozef P.K. was het dus. Hè? Ja, Jozef ja. Peter Kerkhoff. En daar maakte hij dus van Jozef Paardenkracht. En oh ja. dat was meteen zijn uh, artiestennaam als uh, uh, cabaretier. Ah, oké. Okay. En waarom was die vriend zo bijzonder... dat jij... Um, ja, die, die wilde bewaren middels die website als het ware... Oh, het was een hele unieke figuur. En, uh, en er was natuurlijk die vriendschap. Ik, uh, en dat, dat, dat merk je het allerbeste op het moment dat iemand doodgaat natuurlijk. Mm -hmm. En uh, ik heb heel veel met hem meegemaakt en zo. En, uh, ook op cabaretgebied en dergelijke. En uh, ik heb gewoon alles beschreven zoals wij dat samen meemaakten. Ja. Ook wij hebben een fietstocht gemaakt. langs ah, ja? de Maas in Limburg. Maar niet uh, op zo'n prestatieachtige manier... als ik daar straks hoorde richting Oostenrijk. We nee. deden het volledig, <laughs> volkomen zoals wij het wouden. En als het ging regenen, dan gingen we schuilen. Ja. En dan een comfortabele we... fietstocht, zo te horen. Heerlijk was het, heerlijk. Ja. En uh, dan kwamen we soms niet meer dan 5, 6 kilometer per dag verder. <laughs> maar waarom was hij zo'n goede vriend uh, van je, deze Jos? Dat nou is vanzelf gekomen. We hadden hetzelfde soort humor eigenlijk. Een beetje, ja... Chef van Oekel, Waldo, Lala, Schippers. Ja. Dat was ons soort humor. En voor de rest weet je het gewoon niet. Dat, dat, dat komt gewoon naar elkaar toe. En Hoe zijn jullie bevriend geraakt op? Ja, ook via het cabaret. Uh, de, ooit begonnen we met een groepje... en uh, iemand anders die inmiddels ook overleden is... Zeker ik Panman, die haalde hem erbij omdat hij uh, die man zich herinnerde van uh, bezigheden bij het zuid en, uh, dat hij ook Bezigheden altijd... bij het zuid wat moet ik me daarbij voorstellen? <laughs> Zeilen. Oh, oké. Okay. Uh, maar, maar ook kampvuurtjes stoken en mm -hmm. hij had ook altijd gekke verhalen en hij had liedjes en gekke dingen en... Ja, het was uh, een hele aparte figuur. Ik heb, dan, ik heb ook van mijn leven nog nooit zo iemand weer... ben ik ooit weer tegengekomen. Echt een onvervangbare uh, vriend wat dat betreft. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En uh, hij, ook, ook mensen die tegenwoordig wel beroemd zijn... die, uh, die hadden wel... Uh, veel waardering voor zijn manier van doen en zo. Bert Visser en zo. En Helma Vinkers hebben we hem ooit wel eens zien optreden. Ja. vond dat heel uniek. Ja. En ook zijn grootste uh, fan. dat werd die man van. Uh, ja, hoe heet hij ook alweer? Uh, je ziet hem vaak. Je, uh, je zag hem toen in die reclame. van, uh, van de praxis, was het geloof ik. Uh, van waar? van Waardenberg. Martin van Waardenberg, ja, dat hm. was een hele grote fan van hem geworden. Ja. Die had hem een keer op kameretten gezien. En daar heeft hij aan meegedaan. Uh, zo, daar heeft hij ook een keer aan meegedaan, ja. En. Uh... Die was meteen een volslagen fan. Die zijn, er zijn maar twee grote cabaretiers in Nederland. Dat is Jozef Paardekracht en Gilles Deelder. Nou kijk, dat is een mooi compliment inderdaad van Martin <laughs> van Waardenberg. Ten slotte Rob, waarom wil jij de herinnering aan jouw overleden vriend uh, Jos? Jozef Paardekracht, zoals hij uh, in het theater heette. Waarom uh, wil je die herinnering middels die website uh, vastleggen? Oh, dat is gewoon een monument. Ik weet niet eens hoeveel er naar gekeken wordt, maar ja, later ontdekte ik dat andere mensen uit Groningen, die hem ook wel gekend hadden, opeens die website hadden ontdekt. Onder andere Henk Scholte hier uit Groningen, die ook wel programma's voor de RONO doet. Ah, Oké, okay. Radio Noord. Ja, precies. En, dus wat dat betreft een monumentje? Ja, het is een monumentje. Het is een monumentje. Ik vind ja. dat, het, uh, dat hij niet vergeten mag worden... Uh, op geen enkele manier. En de, daarom, en zolang ik nog leef... Uh, hou ik die uh, website ook in stand. www.josefmetphpaardenkracht.nl Rob Engelsman, ik bedank je voor het bellen. Ja. Goeiedag nog. Uh, geen ge dank en ook een goede nacht. Ja, dag. dag. Het zijn de handen van mijn moeder. Het is het bidden van mijn vader. Het is een kamer op een zolder, het zijn de dagen en de jaren. Het zijn de ogen van degene, die door de tijd heen zijn verdwenen. Het is een afscheid zonder woorden, het is de stem die je blijft horen. Het is een avond in november, het zijn de bladeren op de stenen Van de straten en de pleinen en de sterren die daar schijnen En je wilt soms dat het weggaat, maar je weet nu dat het blijft Steeds meer dagen en gedachten opgestapeld door de tijd het kan beelden zijn of woorden, het kan stilte zijn of dan. Het zijn flarden van ons leven, het is een film zonder verhaal. Het is een stad daar in het noorden, het zijn de nachten aan de gracht. Het is een verleden met een toekomst en de verbeelding aan de macht. Het is het licht dat ik zag branden, in jouw kamer in die stad. En ik durfde niet aan te bellen, dus ik stond daar de hele nacht. Op een avond in november, met de bladeren op de stenen. Van de straten en de pleinen, en de sterren die daar schijnen.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 van ons leven. Het is een film zonder verhaal. En je wilt soms dat het weggaat.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 zonder verhaal. Lisbeth List. Film zonder verhaal. Muziek van Tolstijders. Een tekst van Stef Bos. En daarmee is het alweer bijna twee uur geworden. Dank voor het luisteren, voor het bellen en voor het mailen. Heel graag tot morgen. Even na middernacht. Dan presenteert Frank Dumosh. En hij praat dan met Peter van Lonkhuizen. En Peter van Lonkhuizen is journalist bij het tijdschrift Management Team. En zijn stelling is dat in tijden van crisis de hiërarchie terugkeert in de verhouding tussen werkgever en werknemer. Morgen bij Frank Dumos in Casa Luna. Zo dadelijk veel plezier bij vage collega Roel Koeners. Dankzij wie de nacht weer anders gaat klinken hier op Radio 1. En ik, ik wens u namens ons allemaal hier in het Huis van de Maan... nog een goede nacht.